Vijf uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Het onderzoek naar de publicaties van neuroloog Janse Steur... moet worden gedaan door een zware commissie. Dat vindt de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. De zaak is te groot en te ingewikkeld voor de Medical School Twente... die er nu mee is belast, zei KNW-president Klevers in Nieuwsuur. Hij vindt dat bijvoorbeeld het UMC Groningen... de wetenschappelijke publicaties van Janse Steur moet onderzoeken... Volgens Nieuwsuur gaat het om zo'n 50 artikelen in internationale tijdschriften. Onderzocht moet worden of Janssen Stuur zonder toestemming patiëntgegevens heeft gebruikt... en of de medische informatie in de artikelen wel klopt. Het regeringsleger van Mali zegt dat het de stad Konna heeft heroverd. De stad werd donderdag ingenomen door moslimrebellen. Door de herovering zou de opmars van de rebellen zijn gestopt... De mededeling van het leger kwam een paar uur nadat Franse militairen in Mali... voor het eerst in actie waren gekomen om de regering te helpen. Het is onbekend wat die actie precies inhield. De rebellen die banden hebben met Al-Qaeda hebben het noorden van Mali in handen. Ze willen optrekken naar de hoofdstad Bamako in het zuiden. Een Transavia-toestel dat had moeten landen in Rotterdam... is gisteravond uitgeweken naar Schiphol...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 De 149 passagiers werden aan het begin van de nacht... met bussen van Schiphol naar Rotterdam gebracht. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. Minima van min 2 in het westen tot min 5 in het oosten. In het noorden kan het plaatselijk glad zijn. Overdag veel zon met een temperatuur iets boven nul. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Woord. Hier is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend. En met we bedoel ik technicus Rolf Scheuder en ik. Tussen zes en zeven kunt u gaan luisteren naar een gesprek met futuroloog Maurits Krijveld. In dit uur hebben we gekozen voor een samenstelling van programmamaker Wim Brands. Onder de titel The Best of Brands. Wim Brands is dichter, journalist en presentator. Hij is al werkzaam voor de VPRO sinds 1987. Dat is uh, bijna uh, 26 jaar, oh. dan heb ik dat jubileumfeestje net gemist. Hij maakt wekelijks het televisieprogramma Boeken. Dat te zien is op uh, zondagochtend op Nederland 1. En voor Radio 1 Brands met boeken over fictie en non-fictie. En zo'n uurtje hier dan bij Woord, dat is leuk... want dan duikt zo'n echt radiodier in de archieven... en komt er met hele mooie dingen weer uit. Vooral... Passend is ook dat hij niet met zijn eigen top 10 prestaties kwam aanzetten... maar eigenlijk hoofdzakelijk met materiaal van anderen. We kunnen dat in één uur tijd niet allemaal integraal uitzenden... dus voor de volledige afleveringen kunt u naar het weblog van de VPRO... van de radioarchieven. En dat is te vinden via weblogs.vpro.nl slash radioarchief. weblogs.vpro.nl slash radioarchief. We beginnen met een kort fragment en dat bleek in de praktijk tegen alle verwachtingen in, ook echt niet langer te zijn... dan wat u vannacht gaat horen. Het werd op 14 december 1988 de hele dag groots aangekondigd... op Radio 3 toen nog. In Ronflonflon zou Jacques Plafond de volksschrijver Gerard Reven... gaan interviewen. Jingles en wervende teksten van Rogier Proper kondigden het grote Gerard Reven-interview met veel bombari aan. Het uiteindelijke interview verliep als volgt. Oh, de van het, boekenfront. Van, het boekenfront. van het Boekenfront. Van het Boekenfront. Van het Boekenfront. Een boekenrubriek van Jacques Plafond. Of van het Boekenfront. Een boekenrubriek van Jacques Plafond. Let uh. op. Vanmiddag in Rolflow Het grote Rolflow Rolf, Rolf, Rolf, Gerard Leven Interview. Jacques Pavon: in gesprek met de jaardige schrijver over de zin van het leven. Gerard Reven praat met plafond. Ofwel, plafond meets leven. Wat zullen ze elkaar te zeggen hebben? Hoe zal Gerard Reven reageren op de indringende vraag van Jacques Plafond? Vanmiddag in Romevloflo's Boekenfront. Gerard Reven. Die zullen we nu weer. Jacques Plafond, nu weer eens bellen. Hallo? Ja, hallo, met Gerard Heven. Met Gerard Heven. Hartelijk welkom in our show. Uh, Jacques Plafond is mijn naam. Juist. Uh, allereerst van harte gefeliciteerd, dat hoort er zo bij. En het is jullie aan te zien. Dank u zeer. Ja, uh, tot zover de complimenten. Uh, uh, ik wou eigenlijk meteen uh, van wal steken en met de deur van wal steken. Ja. Uh, geloof je nou echt in God? Ja, maar dat, zo gaat het niet hoor: dat soort gesprekken, nee, dat kan niet hoor. Nee, dan mag ik toch wel nee, vragen nee, nee, nee. even? Uh, um, uh, nou, eh. Uh... viel iets langer uit dan we hadden gedacht. En vandaar dat we nog even een plaatje als toegift daar aan toevoegen. Uh, het uh, uh, uh, uh, was een zeer verhelderend gesprek. Mag ik toch wel ik wil het even evalueren dit gesprek? Het was een. een, een, een, een in, in, in onze bondigheid toch ook uh, uh, langdradig. En um, Het is toch duidelijk dat. Er, het, het is een heel. Duidelijk, on, uh, onduidelijk uh, standpunt toch wel? On, um, we'll to uh, hartelijk dank hiervoor. We it, okay. Mama don't U hoorde het ultra korte interview, zo noem ik het dan maar even, met Reven in het programma Ronfloflo met Jacques Plafond in 1988. Een jaar eerder nog had men het zekere voor het onzekere genomen. Reven kwam toen al voorbij in Ronflonflons rubriek van het Boekenfront. Dat was op 4 maart 1987. Toen niet live, maar vanaf plaat. Dat bleek toch een wat veiliger keus. In de bar van Tokura bestelde hij koffie en ik een wodka. We vroegen nee. ons af of dat een animeermeisje was, daarnaast die Japanners. We konden ons dat moeilijk voorstellen. Een animeermeisje in een schotse rok. Maar waarschijnlijk kwam dat omdat we er gewoon heel weinig van wisten... en liepen wel honderden animeermeisjes rond in Schotse rokken. Over een half uur zou hij naar Polen vertrekken met een lading houtlijm. Ik ben de chauffeur geworden, zei hij, en roerde in zijn koffie. Ik ben de chauffeur van mijn vriendin. Hij reed in een oude Opel kadet drie keer per maand naar Polen en terug... had hij me net verteld, met die houtlijm... die zijn vriendin dan in Polen verkocht en hem van de winst in leven hield... De Japanen en het meisje in de Schotse rok stonden op. Ze is om elf uur bij de grens, zei hij, met de papieren... Ik denk dat ik ergens in Duitsland ga slapen. Even een uurtje op een parkeer... We gaan dit item toch even onderbreken. Want ik had het gevoel dat dit niet meneer Reven was... die in 1987 bij Ron met Jacques Plafond te beluisteren was. Dat kwam destijds van LP, gelukkig maar. Want anders was hij misschien ook eerder vertrokken of had opgehangen. We gaan het even opnieuw proberen. We gaan dus terug naar 4 maart 1987. Reven bij Ron met Jacques Plafond. Sir Jacques! Ik hoor net van een opbellende oplettende luisteraar dat de kop van mijn gedicht niet te eten is ingegaan. Omdat you en Jan ook zomaar gewoon begonnen zijn nou, zonder ja. enig overleg. Zelfs, ik had jullie aan het eind van het programma gepland. Oh. Uh, nou, wij hadden dus gedacht om meteen weer te beginnen, want... Uh... Nou, uh, oh, het schijnt dus dat de bah... sterreclame wat was uitgelopen. Want ik had het zo gepland dat wij meteen na de afsluitende sterpspingel... Ster, Sterpingel, van start gingen, ja, dus, uh... Ik maak uit, Wilhelmina, hoe de golf uh, gevol, uh, van de diverse onderprogramma is. Dat, dat... Ik heb La, trouwens... Ik heb ik heb, ik heb, ik heb, ik... Ja, ik heb trouwens mijn tas teruggevonden, hoor. Hij lag notabene oh. in de bezemkast. Uh, ja. Kan ik ondertussen nou, snel even mijn weet, tip doen, je... uh, want ik moet nog naar, uh, Ja, waar moeten we nou ook alweer ja, naar? Ja, van mijn part naar Greal Terp. Hoe weet je dat? Jan en ik doen daar een speciale Gerard Reven special. Ja. In verband met het zoveeljarig vertrek Vandaar van de zich noemende volksschrijver. Ik zal daar aantonen hoeveel hij heeft gejat. Of, uh, nou ja, beïnvloed is door wijlen mijn grootmoeder. Neem nou bijvoorbeeld zijn gedicht bij de marine. Daar zitten een paar letterlijke zinnen in... uit mijn grootmoeders vers De Grote Vaart. Uit de bundel De Grote Vaart? Ja, het begint... Al dus. Opgedonderd, nou. Nee, nou echt ja. Fijn, ah, kan... uh, we mogen weg, Willy. Kom op, nou, anders nee. bedenken ze ja. zich. Luisteraars, deze week geen tip. Sorry. Maar ik heb dus gehoord dat bijna de helft van mijn gedicht is overlapt door de uitlopende ster. En moet je ook maar niet zomaar op eigen houtje beginnen? Luisteraars, nou, ja, zeg. Ja, zeg. Zeg, Willy, hoe nee. weet uh, je? Dat, dat we gaan. naar een programma? Heb gaan Heb jij misschien al gezegd? Het heeft misschien wel een boekje van van het boekenfront. Ja. Van het boekenfront. Ja. Oh ja, van het boekenfront. Nou, ja, uh, speaking about uh, Reven. een boekenrubriek ja, van Jacques Plafond. Nee, nou, het is zo, het heeft wel iets met boeken, boeken te maken. maar ook een uh, boekenrubriek van Jacques Plafond. Ja, goed. Ja, uh, goed. Nee, we hadden het net even over, tenminste, Wilhelmina begon over Hoe ze dat nou weer weet. Maar dat komt omdat kennelijk... Nou, uh, het komt hierop neer, niet van het boekenfront, maar uh, Reven, Gerard Reven... die nog laatst zo tegen Simonis tekeer gegaan is. Of was het Grijze? Nou, uh, die heeft ooit een plaatje gemaakt en daar gaan we nu iets van draaien. Dat betreft de plaat uh, Schraal Hans Keukenmeester... en daarvan het nummer Ik Bak ze Bruiner. Of andersom. Ik Bak ze Bruiner, Sraal Hans... Uh, uh.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 Ik zeg maar, tas toe, smakelijk eten. Dankjewel, Gerard Reven. GK van het Reven toen nog en op een EP'tje. Ik bak ze bruine. Sraalhans Keuken. Dit was in het kader van uh, Boekenfront. Uh, snel over naar de ride. Right. Ja, Reven dus te beluisteren in Ronflonflon in maart 1987 vanaf LP uitgezonden. Eén van de favorieten van Wim brands, die ons zijn toplijstje van radiofragmenten gaf, waar wij dan weer een keuze uit maakten. In 1992 interviewde Wim Brands de jonge Arnon Gunberg over zijn uitgeverij Casimir. Hij woonde samen met zijn moeder in een veel te groot huis in Amsterdam-Zuid. Dat was twee jaar voordat hij op 23-jarige leeftijd debuteerde met Blauwe Maandagen. Naar aanleiding van die vroege ontmoeting... kwam Gunberg vanaf het begin van 1993 regelmatig voorlezen... in het voordragprogramma Music Hall. Hij las probeersels voor van zijn debuutroman... en andere korte verhalen. Zo kreeg Blauwe Maandagen langzaam gestalte in het VPRO-programma. De eerste keer dat Gunberg langskwam, dat was op 12 februari 1993. Hij las toen het verhaal Houtlijm voor.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 De Japaner gaf zijn kamernummer op. Het meisje had haar jas al aangedaan. Nee, zei ik, dat is geen animeermeisje. Als dat een animeermeisje is, dan is mijn moeder er ook een. <lacht> Jij weet niets van animeermeisjes, zei hij. En vooral weet je niets van de smaak van Japanners wat animeermeisjes betreft. Die Japaner heeft een uur lang tegen haar aanstaan praten. Waarom gaat hij een uur lang tegen een animeermeisje staan praten? De man naast me maakte gebaar met zijn hand. Het was duidelijk dat hij geen zin had om er nog verder over te praten. In het toilet draaien ze uit, zei ik toen mij Na een tijdje. Hij antwoordde, ik had nooit gedacht dat ik chauffeur zou worden. Ik vervoer houtlijm. Hij bestelde nog een koffie en toen de barkeeper die koffie voor hem neerzette... zei hij, ik vervoer houtlijm, meneer. Maar de barkeeper reageerde niet. Er kwamen een man en een vrouw binnen die allebei zwarte overhemden droegen... Met bruine violen erop. Ze gingen aan de andere kant van de baai zitten. Ze dronken bier. Ik ben een solitaire, zei hij. Nee, dat ben je niet. Anders zou je hier niet zitten. Ik zit hier omdat ik straks met een lading houtlijm naar Polen moet. Om elf uur staat ze bij de grens met de papieren. Daarom zit ik hier. Omdat ik naar Polen toe moet met een lading houtlijm. Voor mijn vriendin. Hou je van haar. Stel alsjeblieft geen ingewikkelde vragen. Ik moet de hele nacht doorrijden. Ik bestelde nog een wodka. Dat is dan anderhalve fles bij Gal en Gal, mompelde hij. Als je nog één keer over Gal en Gal begint... Ja, wat dan? Niets. Ik hoop niet dat het glad wordt. Wat zeiden ze? Dat het glad zou worden. Ik heb vanmiddag een achteruitkijkspiegel bij een autosloperij gekocht. Voor 19,5 gulden. Want de vorige is afgebroken toen ik daar in Polen wilde inparkeren. Hij vroeg om een pilsje. In het Okura moet je alleen pilsjes drinken, zei hij. Die mensen met die bruine violen op hun overhemd zaten nu te zoenen. Animeermeisje? vroeg ik zacht. Hij sloeg op zijn voorhoofd. Jij weet niets van animeermeisjes en dronk zijn glas leeg. Een achteruitkijkspiegel voor 19,5 gulden is een koopje. Dat is een godvergeten koopje, weet je dat? Normaal kosten die dingen boven de 200 gulden. maar ik kan gewoon niet zien door die houtlijm. Het staat helemaal vol met die verrekte houtlijm. Nog een pilsje. Er kwamen weer een paar Japanners binnen. Misschien moet je wel gewoon een transportbedrijf beginnen, zei ik. Misschien dat je dat wel lukt. Hij keek me even aan. Is dat een nieuw deodorant of heb je net je schoenen gepoetst? Nee, ik heb net mijn schoenen gepoetst. Mijn vriendin in Polen is helemaal gek op parfum. Op Franse parfum. Die maakt dat de blitz met coco of hoe het ook heten mag. Om haar gelukkig te maken neem ik altijd wat parfum mee. Nog één wodka, zei ik. De barkeeper kwam mijn glas vullen... Hij was opgehouden te vragen of er ijs in moest en dat was een goed teken. Dat is dan twee flessen bij Gal en Gal, mompelde hij. En tikte met de muziek mee op de bar. Tom Weets. Zullen we dan maar naar Gal en Gal gaan, stelde ik voor. Ik werd er helemaal gek van. Ik moet zo weg. Kunnen ze hier niet een paar behoorlijke smartlappen draaien, vroeg ik. Daar houden die Japanners niet van, zei hij, en ik trouwens ook niet. Hij vroeg aan de barkeeper hoe laat het was en zette zijn horloge gelijk. Ik hoop niet dat die houtlijm gaat schuiven. Hij deed zijn jas aan. Dinsdagavond ben ik terug, dan kom ik hier een pilsje drinken. En donderdagavond ga ik er weer naartoe, want ze zijn helemaal gek op die houtlijm daar in Polen. En op de terugweg eet ik altijd zuurkool met worst in de buurt van Hannover. Ik hou van traditie, begrijp je? Ik hou van traditie. Ik knikte, dat ik het begreep. Hij wilde voor me betalen. Ik zei dat dat niet nodig was, maar hij drong aan... Dat is allemaal op kosten van mijn vriendin. Ik ga haar gelukkig maken met een paar liter parfum. Er zijn mensen die er meer voor moeten doen. Hij lachte. Gaat het vannacht nog vriezen? Vroeg hij toen aan de barkeeper. Geen idee, meneer. De barkeeper droeg een roze strikje. Hij wilde zich alweer omdraaien. Luister, ik vraag of het vannacht gaat vriezen. Dat is toch een heel normale vraag? Gaat het vannacht vriezen? Hoe lang werk je hier? Drie jaar, meneer. Is er in die drie jaar nog nooit iemand geweest... die aan jou gevraagd heeft of het vannacht ging vriezen? Nou? Of heeft het in die drie jaar gewoon nog nooit gevroren bij jouw weten? Volgens mij vriest het in uw hoofd, meneer. Hij ging weer naast me zitten. Ik rijd diesel. Dat scheelt een stuk. Dat scheelt meer dan de helft, jongen. En de motor maakt ook minder lawaai. gelijknamig weet je. Zo toef, toef, toef. Dat is bijna muziek. Moet je nog een lift? Nee. Ik blijf hier nog even, zei ik. Hij liep naar buiten, maar vijf minuten later was hij weer terug. Hij wees naar iemand die aan de andere kant van de bar was gaan zitten. meisje, zei hij. Dertig flessen bij Gal en Gal. Hij pakte een schaaltje met noten van de bar... gooide het leeg in zijn jaszak en liep weg. Een jong manneke nog, zouden wij in Brabant zeggen... die Arnon Grunberg in Music Hall in 1993. We zijn twintig jaar en vele boeken verder. Wist u trouwens dat programmamaker Wim Brands ook dichter is? Hij debuteerde als zodanig in 1978... zijn werk verscheen in literaire tijdschriften... En hij publiceerde de dichtbundels die hij schreef. We luisteren hier namelijk in woord bij de vp Roop Radio 1... naar zijn favorieten van Wim Brands dus. En je zou haast zeggen, hoe kan het ook anders? Is Meijer is in die favorieten ook van de partij. Arend-Jan Heerma van Vos en Wim Noordhoek die interviewden Ischa Meijer in augustus 1994 voor het programma Wat ik hoorde. Ja, dat hebben we al eerder langs horen komen vannacht. Prachtige programma's. Meijer die haalt daarin herinneringen op aan de geluiden en muziek die hij hoorde in zijn jeugd. Hij gaat daarbij met name in op de ongelukkige relatie met zijn beide... door oorlogservaringen getraumatiseerde ouders. Volgens Meijer werd hij door zijn ouders als een gevaar gezien... en als een verkeerde aankoop. Lichtpunt in deze voor Meijer naar geestige tijd... vormde het luisteren naar Franse chansons. En ook sportcommentaren van Jan Kottaar op de radio. Het betreft hier een montage. De volledige uitzending, zoals eerder gezegd... vindt u terug op weblogs.vpjro.nl... Slash radioarchief is mij in wat ik hoorde Alors voici,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 En uh, ja, hoe het dus aan de teksten van die nummers kwam, en dat weet ik niet. Maar mijn vader sprak weer dus weer geen Frans. Dus ik denk dat ik ook erg veel smokkelde en erg veel op de klank. Ja, ik zong dan zo'n nummer voor en dan zei ik: Prachtig, zing het nog even het middenstuk. En dan ging ik. Welke leeftijd was dat? Dit was al ouder, dit was al, ja of zeg, tien. Uh, vijftien. Maar als je er naar luisterde, dan.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 Uh, maar ja, nog even. want Het was een radio. Ik moet je voorstellen. Klein radiootje op een kamer in Bloemendaal. Van een hotelpension. Hoe heette dat? Duin en Daal. Later ja. is dat een, een oude, oude van dagen te huis geworden. Een beetje rare, fijn de siècle-sfeer. Uh, toen ik later de, de, de grote stilte zag van Bergman speelde zich af in een hotel precies hetzelfde. En...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 En werd er totaal in meegesleurd. Mijn moeder moest lachen. Mijn zusje een woordje herinnering mee. En die radio, af en toe even zo'n Frans chanson, dat er dan. Kennelijk mijn moeder zat dan wel eens te luisteren en die riep me dan. Trenne. Als hij toen van Elvis had gehouden, was het Elvis geworden. Het was volkomen geleend, van anderen geleend geluk. Ze zei: een vrolijke man, Trunne. Ja, mijn moeder ook heel. Die zei het ook: zo'n vrolijke man. Ja.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 Balkons. Maar ineens realiseer ik me weer hoeveel beeldender geluid is dan beeld. Het kan haast niet beeldender. In die oude trams tram, hadden balkons en op balkons werd gerookt. Er stonden mannen met sigaren, mijn vader dus, met sigaren. In de oude kronkels van Kamingeld lees je ook nog wel mannen... die op het achterbalkon staan te roken...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 Ja, motorwagen, bijwagen. Ja, ja. En die balkons. En die balkons. Waar dan mensen ook nog... <laughs> dan wilden ze de tram halen, weet je. Wel. Dan, ging ze daar dan zag je mannen rennen en dan nog opspringen. Dan nooit een ja, kon de... Dat kon niet meer. Met die nieuwe tram ging de deuren dicht. Nou, dit, dit is... Het onhartelijke tram. Het geluid van de nieuwe tram. Ja. Grijs. Ja, luister, wat blauw en grijs. Dat vond ik zo hoog. En dan ze over zo'n brug. Even. Kijk, hè. Ja, ik vond het blauw mooi. Staat ook op het lijstje lagere schoolklas zegt tafels op. Ja, zo'n strenge school, zou ik. 1 maal 2 ja. is 2. Dat. 2 maal 2 is 4. 3 maal 2. We is 8. Ik werd door mijn vader gedaan op een uh, Joodse lagere school. Dan moet je, je toch eens voorstellen. Dat, dat is achteraf, het onbegrijpelijk van. Dus we komen terug in, in, in, in, in, in, in wanneer wij zijn teruggekomen in 1945 uit Duitsland. Nou, daar weet ik dus allemaal niks meer van. Maar een jaar later, dus in 47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 Ja, dat. Ja, nou we dus hebben, We waren dus een vroom gezin, een orthodox gezin. Dus dat is heel raar. We, we, we, we, nou, wat nu de Marokkanen zijn. Heb je. Hebt je Eigenlijk achteraf gezien. Een beroemde voorzanger. Ja, daar weet ik allemaal geen, geen, geen moor van. Maar je moet, je moet het kennen als je het hoort. Kon niet reken ken je altijd, ja.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 Dat is wel weer genoeg geweest voor de komende honderd jaar. En dit zijn, zijn dit dan nog geluiden uit een verleden of geluiden uit een niks? Geluiden uit verkomt niets ik weet dus dat het zo was. Ik herken die klanken. Ik, ik, ja, als, je kijkt, als je mijn Hebreus boek voorhoudt, dan kan nog best wel een stukje lezen. Dat gaat het niet om. Maar uit een Bijbel kan ik niet meer vertalen. Terwijl ik dat als jongetje van acht ja, en gewoon, gewoon normaal uit de Torah...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 Toen heb ik me als een gek bekeerd, zijn mijn gevoel, zo'n maand of drie ontzettend gebeden en geprobeerd dat het nog vast te houden. Toen gingen we dus terug naar Nederland en toen. Ja, 53 ging je naar Suriname. Ja, 53. Je vroeg de fluit van een stoomboot. Fantastisch. Suriname, in Amsterdam. Ja, maar daar stond ik dan als jongetje van tien onder. Ik hoorde dus niet uit de verte, maar wij dreven van de kade af. En ik hoorde boven mij dat geluid. En ben in mijn leven niet zo bang geweest, zeg. Het ging me door me heen. En Jacques Presser had ons naar de boot gebracht. vanaf ons huis. De kisten waren al vooruit gegaan. De bagage. En uh, toen uh, we stonden we het lege huis. toen gingen we de auto van Jacques Presser. Die bracht ons naar de Suriname-kade. En toen stapten we uit. En toen zei Jacques Presser tegen mijn vader zo, Jaap...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 Een woontje voor z'n Mijn ja. Broers, ja, ja. Jo, en, mijn god. Uh, mijn god <laughs> nog een. Dat even. gezazen. En toen, uh, nou ja, ik had me al op ingesteld. Toen zei mijn vader, we gaan... We zijn, mama en ik zijn al bang voor de Russen. Ik had nog nooit van de Russen gehoord. Wist hij wat het was? En, uh, ja, je weet nooit... Mijn vader zei ook iets wat ik nooit ben vergeten, Je weet nooit wat er kan gebeuren, zei die ene. Dat, dat is...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 Ook, ook mensen die, mijn ouders gingen eens in de drie jaar geloof ik naar Italië. ze gingen ook wel eens naar Frankrijk, maar dan hadden ze de vieze nodig. Ik weet niet of je dat nog herinnert. De visy? Ja, de viezen, ja, ja. Ja. Nou ja Het was een wereld die was dichtgeplakt met, met, met kranten. Uh, die had geen uitzicht. En dan gingen wij ineens dus drie weken op een boot naar Suriname. Suriname. En ik mocht het niet vertellen, mocht er niemand vertellen. Dat is ook zo raar. Dus ik heb dat maanden voor me gehouden, zat ik in, in de klas op die tafels op te dreunen. Ik dacht, ik hoor je helemaal niet meer. Ik ga naar Suriname. Ik had daar visioenen van hoe het eruit zou zien. Want ik, je, je, je had namelijk ook geen televisie in die tijd. Dus je wist ook echt niet hoe een palm eruit zag. Je ja, had je ook <coughs> bij George en Simi gezien, geloof ik. Was het daar leuk eigenlijk, in Suriname? Dat... Daar kan ik je geen antwoord op geven. Dat komt door mijn moeder. Want elke middag liep mijn moeder met mij... een blokje langs de waterkant...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 Het was een zogenaamd achterlijke wereld. Mijn moeder had over achterlijke wereld dus Suriname. En er werd buitengewoon denigrerend over negers en Chinezen en Hindustanen gesproken. Uh, het was racistisch dat op het werk. Jongens, als joden maar racistisch kunnen zijn. Ik bedoel zo. Het was erger dan op de plantage in de tijd. Maar het was zoveel verder. In principe was die maatschappij daar veel verder. Het was de Amerikaanse maatschappij. En seksueel en erotisch was het een hele. Andere wereld, waar je nou werd niet zo moeilijk gedaan over dingen. En dat, mijn ouders, die waren werkelijk ontzettend daarover. Maar mensen, jij vond het dus eigenlijk, mensen, eigenlijk leuk. Ja, ja mensen werden daar zwanger. Werden ze zonder gêne. En die werden zwanger van. Werden in drie jaar zwanger van drie mannen. Nou, waarom niet? Ik had er drie van Ja. Werd niet pijnlijk over gedaan. En er was een, eerst een. Ook voor kinderen een prettige sfeer.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 Ik voelde me altijd erg onderschat. Wil je die krekels nog even horen? Ja, is prachtig. die krekels. En de tropen. Zo is dat, s'nachts. En Paramaribo was een, een schitterende stad, prachtige stad. gewoon gezellig ook. Op elke hoek is zo'n zo Chinees winkeltje.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 En mijn moeder die, die had als een hekel aan mijn vader. En ze hadden een hekel aan zichzelf. En die kinderen liepen daar maar een beetje bij. Kortom, tijd en, om weer Het was, jezelf, werd ja. dus niet. We, we, we, we niet gezegd wie meeging. Weet je wel, dat? We het werd niet gezegd van je gaat met je moeder en je broertjes. Dus nee, het werd totaal niet ingelicht. Al oh, want er één bleef. Eén bleef. Dat heb ik ja. net. Vertelde, ja, mijn vader bleef.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 moeder en zoals mijn vader altijd gezegd. Jij bent een gevaar. Ze vonden mij een gevaar. Het was ook een gevaar, denk ik, dat ze dat goed gezien hadden. Maar was je ook echt een gevaar? Bedoel, nou. Toen die mensen weer zo op elkaar geknald waren. Ja, nou, ik ze zag. Toen ik, had je ja, natuurlijk ook veel kennis. Ik wist te veel ook. Ja, je wist natuurlijk veel. Je wist van die kolonel. Ik wist dus alles. Ik we maken er nu een beetje een, een roman van. Maar het nou, was een roman. Van, nou, ja, we wisten van die kandidaten. Een... En... Nou, op een gegeven moment.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 Ja, dus de kotaar domineerde. elke zomer, herinner ik me, voor zomer. Ik zie er altijd zon bij, lekker lente. Uh, wanneer is het? Maart? Juli? Juli, Juli. nou ja. ja, zomer. Zie ik mijn vader met die kotaar. Maar ik heb die kotaar natuurlijk nooit gezien. Maar ja. je had toch. Ik zie, ja, en dan kijk, laat ik zeggen, de, de mythen van Nederland: dat, dat, dat de enige mythe met beweging.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 Correct Nederlands. Maar nu even nog naar je vader. Want het, het... Tot... Mijn vader is meegesleept door die cottaar. <coughs> dat was de enige keren dat hij zoet was. Met die toer? Met, met zo'n zo man. Daar... Ik, Dan lach <laughs> Vind ik. Dat goed, ja. Mannen zijn zoet. De nou, hij was zoet. Ja. Hij, hij, ja. hij was. Ja, bij ja, waar... wielrennen zal hij toch niks gehad hebben? Hij nou, had twee doctoraals. Hij, nog een... hij was gebomoveerd, hij was baas van een klas. Van acht klassen. Dat is een leraar uit de, van het goede soort nog. Die werd getemd door die Cotard. Dat was een <lacht> bovenmeester die de heren aan de, even aan de lijn hield. Dan begint de tour en dan eindigt hij. En nee, wat ik zeg, zoals hij dat ook zo nu zei. laat mijn vader niks op terug op Cotard. Ja, ja. nou, een, een stukje Franse muziek. Moulin Rouge vroeg je. Je kan kiezen: Juliette Cricot of Lien Renault? Lien Renault. oh wat jammer dat ik hier nou toch doorheen moet gaan tetteren. Maar het is niet anders. Met dit Franse chanson eindigt deze wat ingekorte versie... van een aflevering van wat ik hoorde met Ischa Meijer. Dat was een van de favorieten van programmamaker Wim Brands. Uit zijn toplijstje van de radio maakten we dit uur bij VPRO's woord op Radio 1. En we hebben niet alles in die Luttele 58 minuten kunnen proppen. Dus voor de volledige uitzendingen en andere toppers die in Brands lijstje voorkwamen... kunt u kijken op het weblog van de VPRO. En dat is te vinden op weblogs.vpro.nl slash radioarchiefweblogs.nl vpiro.nl/radioarchief. Zoals eerder gezegd, Wim Brands is ook dichter. Zijn meest recente bundel is Nemen mee, zei de hond. Verschenen in 2010. In januari vorig jaar verscheen bij Compaan-uitgevers zijn bloemlezing. De 50 beste gedichten van Wim Brands. En morgen is hij gewoon weer op de buis met boeken. Nederland 1, 10 voor half 12. Het is tijd voor een kort journaal. En daarna het laatste uur van woord voor deze week. Met een futuroloog. En Pieter Hilhorst die gaat daar zijn tanden in zetten. Tot zo. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws het laatste uur woord.